Vijf Dit uur. is de Radio 1 Sportzomer met Tom van en Tim Overdijk. De verkiezingen in Griekenland, heel Europa, kijken natuurlijk gespannen mee. Maar hoe beleeft de gewone Griek deze spannende verkiezingen? En komend uur ook de ontknoping met Nederlanders in de aanval in de ronde van en, Zwitserland. En vanuit de stilte dus, zonder de bekende tune, toch het nieuws met Yuri Stubenitski. Ja, daar ben ik. De Europese leiders doen te weinig om uit de crisis te komen. En wat ze doen, doen ze te laat. Dat zegt de vertrekkend president van de Wereldbank, Zelik, in het Duitse blad Der Spiegel. Hij roept leiders op snel maatregelen te nemen om structurele problemen aan te pakken. Zelik vindt ook dat het Europese leiders aan daadkracht ontbreekt. Hij noemt het van groot belang dat er snel een economisch model voor de toekomst wordt gekozen. Welk model dat is, maakt volgens hem inmiddels minder uit. De president van de Wereldbank doet zijn uitspraken... aan de vooravond van de G20-top in Mexico. Die staat grotendeels in het teken van de Europese schuldencrisis. Koffieshophouders uit het hele land demonstreren in Amsterdam... tegen de invoering van de landelijke wietpas op 1 januari volgend jaar. Dat gebeurt in het Westerpark, waar de Cannabisbevrijdingsdag wordt gehouden. De organisatie van het protest zegt dat er ruim 2000 mensen op af zijn gekomen. Eigenaars van coffeeshops vrezen voor dezelfde gevolgen... als bij de invoering van de wietpas in het zuiden van het land. Namelijk minder klanten, ontslag voor werknemers en faillissementen. In een danscafé in Rozendaal is vannacht vermoedelijk met traangas gespoten. Het gebeurde waarschijnlijk tijdens een opstootje in het café om drie uur vannacht. Al snel kregen mensen last van het gas, zegt de eigenaar van café El Corazon. Op een gegeven moment stond een soort chaos... en mensen gingen rondlopen en hoesten en nischen. Toen hebben we gelijk alle deuren opengedaan. Voor en achterdeuren en En zo snel mogelijk zoveel mogelijk frisse lucht proberen binnen te krijgen. De meeste cafeegangers werden meteen geholpen door ambulancepersoneel. Anderen moesten naar het ziekenhuis. De overige bezoekers werden opgevangen in omliggende cafés. Het is nog niet bekend wie er met pepperspray heeft gespoten... in het danscafé in Roosendaal. In Griekenland wordt gestemd voor een nieuw parlement. Eerder vandaag brachten de leiders van de conservatieve en radicaal links al hun stem uit. Volgens de leider van de conservatieve partij Nieuwe Democratie staat Griekenland aan de vooravond van een nieuw tijdperk. De leider van de radicaal linkse partij Syriza zegt dat de Grieken niet meer bang zijn en vandaag de weg openen naar een hoopvolle toekomst. In de laatste twee weken voor verkiezingen zijn peilingen verboden in Griekenland. 14 dagen geleden wees alles op een nek aan nek race tussen nieuwe democratie en Syriza. Beide partijen willen in de euro blijven, maar Syriza wil af van de strenge voorwaarden die de Europese Unie stelt aan de miljardenleningen die Griekenland krijgt. Het IOC onderzoekt mogelijke fraude met toegangskaartjes voor de Olympische Spelen in Londen. Uit onderzoek van de Sunday Times blijkt dat zeker 27 officials kaartjes ver boven de officiële prijs aanboden op de zwarte markt. Voor sommige kaartjes werd tien keer meer gevraagd. Het IOC noemt de beschuldigingen zeer serieus en laat onderzoek doen. In Den Haag zijn vier minderjarige jongens opgepakt. die gisteren probeerden in te breken. De jongens zijn tussen de tien en twaalf jaar oud. De politie hield ze aan na een melding van een getuige. Ja, getuigen meldden zich bij de politie nadat hij vier jongens had gezien. In een, in een portiek. in een port die leidde naar een tuin aan de achterzijde van een woning. En hij belde de politie en wist zelf twee van de jongens pakken en vervolgens over te dragen aan agenten. De, de jongens hadden plastic handschoenen, zaklampen en inbrekersgereedschap bij zich. Een Amerikaanse deserteur heeft 28 jaar contact gezocht met zijn familie in de VS. Soldaat David Hamler verdween in 1984 van een Amerikaanse legerbasis in Duitsland. Hamler kon zich niet meer vinden in het beleid van toenmalig president Reagan... De Amerikaan heeft in Zweden een vrouw en drie kinderen... en leefde er onder een schuilnaam. Zijn advocaat is niet bang dat hij zal worden uitgeleverd aan de VS. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht opklaringen. Het koelt af tot een graad of twaalf. Morgenochtend trekken er vanuit het zuidwesten flinke regenbuien over het land. Daarbij is er ook kans op onweer en windstoten. Smiddags klaart het op, voor wordt dan een graad of twintig. Zometeen verder met de Radio 1 Sportzomer.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 Eet jij ook zo graag kaas op je brood? Grote kans dat die van binnenmelk is gemaakt. Dat is melk van koeien die nooit in de wei staan. Slecht voor de koe en zo onnodig? Ga naar binnenmelkvrij.nl en help mee met WSPA. Stuur een e-card naar je kaasproducent en laat de koe weer vrij in de wei. Omdat u in paniek mag raken bij brand, maar niet bij uw brandverzekering... En zo zijn er nog 99 andere goede redenen om de nieuwe Now-app zakelijk van Deltaloid te downloaden. Nou de slimme verzekeringscheck voor iedere ondernemer. Ga naar Deltaloid.nl slash Now-app. Kritisch op het juiste moment. Deltaloid. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Zes over vijf. Goedemiddag. Straks krijgt u het resultaat van de klaaglijn van vandaag. Had je druk, Tom? Nou, viel mee, viel mee. Dat is niet zoveel te klagen vandaag. Gaan we gaan het overigens ook hebben over de achtergrond van ons eigen volkslied. Hier zijn Tom Vatek ja. en Tim Movendijk. Maar we vervolgen natuurlijk in de ronde van Zwitserland... met zo'n acht kilometer te gaan. Gio Lippens. ...hoogspanning in die ronde van Zwitserland. Nog 8 kilometer te rijden. En het kan nog alle kanten op. Steven Kruiswijk zou zomaar deze ronde van Zwitserland kunnen winnen. Nadat hij vorig jaar al op het podium terecht kwam. Toen werd hij derde. Hij zit in een achtervolgende groep. Want we hebben natuurlijk nog steeds die kopgroep. Die zal wel gaan strijden om de overwinning hier. Kangert, Montaguti en Roa. Daar 3 minuten en 30 seconden achter, zo'n beetje. Zitten Robert Kieselowski, Matthias Frank, Chris Ankerseurissen en Steven Kruiswijk. En zojuist zagen we dat het verschil. Met de achtervolgende groep. De groep die daar dan weer achter zit. Met de gele trui. Met trouwens ook Robert Geesink, Bauke Mollema, Wout Poels. Dat die 32 seconden was. Als we dan kijken naar het klassement. dan zien we dat Kruisweg 1 minuut en 1 seconde achterstand heeft op de gele trui. Hij klimt in elk geval fors in het klassement. als deze voorsprong behouden blijft. Maar het zal nog moeilijk genoeg worden. want die laatste 7 kilometer zijn moeilijk. Steile stukken daar tussenin. voordat ze dan uiteindelijk op die slotklim komen. en dan nog 3 kilometer te gaan hebben in de richting Van de finish. Het is spannend, het is volop spanning om de strijd om die gele trui. Natuurlijk ook om de etappe-overwinning, maar wij kijken allemaal naar Steven Kruiswijk, de Nederlander, die het in de slot -etappe verrassend goed doet. Um, Bart Voskamp, uh, wat zie jij dan vooral uh, aan Steven Kruiswijk in deze slotfase? Nou, wat ik aan hem zie, dat hij enorm aan het afzien is en uh, dat doet hij natuurlijk goed. En Hij is met Chris, uh, Chris Seurensen en die, uh, dat is een goede klimmer, dus we krijgen zo wat steile stukken en uh, of hij kan de ronde winnen of hij is bruggenhoofd voor Geesink. En ben benieuwd wat Slag zo nog kan na zijn eerste poging. En als, uh, als Geesik mee kan, kan Kruiswijk een handje toesteken. Ja, dan, ze staan er heel goed voor. Slag zie je het uh, wel doen? Ja, die gaat nog wel een keer. Die, uh, die, die, die, die rijdt in principe voor de, voor de eindoverwinning. En moet. Uh, Die Costa die is er nog niet echt afgereden. Dus er, is ook, ja, er komen nog spannende stukken op, die steile stukken. Ik ben heel benieuwd. Wij gaan naar Griekenland, waar de stemlokalen nog een uurtje open zijn. En niet alleen de Grieken zelf, natuurlijk, maar heel Europa... kijkt met spanning naar die uitslag van vanavond. Kiezen de Grieken voor de euro of niet? Zo wordt het althans een beetje vertaald. En hoe wordt het in het land zelf beleefd? We gaan naar Noord-Griekenland, naar de Nederlandse Ingrid Verleun... die een strandtent daar heeft. Goedemiddag. Goedemiddag. Um, ja, U bent gewoon aan het werk. Wat, wat merkt u van die verkiezingen? Is, is het een en al verkiezingstaal in, in uw beach tent? Of gaat het ook ergens anders over? Nee, het gaat gelukkig uh, juist niet over de verkiezingen. Iedereen is wel uh, zo goed als iedereen gaan stemmen. Waarvan ja. het mogelijk was. Want het is namelijk zo, waar je geboren bent, zeg ik daar moet je gaan stemmen. Dus is dat op een eiland ga je. Dat kan niet. Het is dus veel te ver, zijn de kosten te hoog voor. Maar de sfeer is hier, ja. Uh, de zaak hier is het goed. Uh, als je gaat praten over vragen over hun mening, over de politiek en over de verkiezingen, ja. Dan uh, verandert de stem natuurlijk uh, in één keer. En realiseert in ieder zicht dat ongeveer de hele wereld zit te kijken vanavond naar die uitslag, wat dat wordt, Is, ja. beseft men dat het zo'n enorme impact heeft ook op al die landen eromheen? Uh, nou, ik denk dat het enkel dat ze wel beseffen. En uh, maar de rest heeft meer zoiets van nou, wat gaat, wat staat ons te wachten in de toekomst? In de nabije toekomst. En uh, nou, zoals het nu blijkt, gaat uh, gaat uh, waarschijnlijk de grootste partij worden. En uh, men is daar uh, zeer verdeeld over. Zij, het is verdeeld in de zin van dat sommigen zeggen... Van, nou ja, er was eigenlijk niet de partij erbij waar ik op wilde stemmen. Ik heb toch mijn uh, stem maar uh, laten gelden. Uh, tenminste, ik heb gestemd. Uh, ja, zolang het inderdaad maar niet Pasok of, uh, of Nea Democratie is. Ja, die partij Syriza groeide echt enorm. Hè? Van 6 naar ja. 52 zetels afgelopen mei eh, is niet tegen de euro of tegen de EU... maar wel tegen de maatregelen die Griekenland krijgt opgelegd door Brussel. Ja. Ja. Dat, dat, wat, is, zeg maar, dat, wat springt daaruit? Wat zij willen schrappen? En hoe ziet u dat terug in de gesprekken met de mensen in uw strandtent? Ja, wat ze willen schrappen. Iedereen is zich hartstikke van bewust van de schulden en uh, van hun eigen breng en dat van, uh, van deze regering natuurlijk. Uh, zijn er mee overeens dat er absoluut uh, moet worden terugbetaald, maar het is gewoon niet mogelijk zoals Brussel dat wil. Dat, dat is uh, onmenselijk, het gaat gewoon niet. Uh, we betalen nu uh, 23% belasting over alles. Uh, alles is enorm bekort. Uh, pensioentjes van 600 euro naar 350 euro per maand. Nou, de, de kosten zijn, liggen hier zelfs uh, vaak nog hoger dan in Nederland. Nou, hoe moet dat dan? Is, ja, en, en, en u zelf, hoe kijkt u zelf met uw strandtent... En, en naar wat er allemaal gebeurt nu? Wat, wat is uw eigen scenario? Uh, om heel eerlijk te zeggen, ja... Uh, wij houden ons hard vast. Ik bedoel, uh, het, het, het, de strand zit, zit vol. Tenminste, uh, de, Het strand zit vol... Maar dat is meer eigenlijk omdat de meeste mensen uit, uit hun steden zijn gedreven door de hitte. Uh, die zitten dus gewoon de hele dag op één uh, kopje of uh, limonade of biertje. Uh, Voor koeling te zoeken. En ja, economisch gezien, uh, ja, het is gewoon ontzettend slecht. Op Weet welke manier of, uh, merkt u Ik hoop dat we de hele zomer open kunnen blijven. Merkt u nog wel een klein beetje optimisme onder de Grieken? Nee. Nee, want waar kun je nou in godsnaam uh, optimistisch over zijn? Ik bedoel, alles wijst ernaar dat, uh, dat ja, dat we de afgrond in zeg maar uh, economisch ingaan. Dus ja. Het, nou... ja, het voetbal misschien nog een klein beetje? <laughs> ja, gisteren was even een, uh, een lichtpunt, ja. Maar goed, dat uh... Dat is maar voor een paar enkele mensen is dat, uh, uh, ja, toereikend en uh, brengt dat uh, geluk met zich mee. Nee, momenteel is het... Uh, mensen weten ook niet waar ze, op uh, waar ze in moeten geloven. De jongeren, die de meeste zijn niet eens gaan stemmen, zo, zo klinken de geluiden hier... omdat ze, ze zien het gewoon niet zitten. Ze weten gewoon aan niet welke partij ze moeten gaan stemmen. Ze hielden zich natuurlijk vooraf helemaal niet bezig met politiek. Dat is overal natuurlijk hetzelfde met jongeren... De ouderen, dat is wel een enorme verandering geworden. De ouderen hebben, zijn van PASOK en eh, Neodemocratia eh, gaan veranderen naar Syriza. Dus hebben hun stem eh, veranderd. En dat zegt al heel veel. Ik ga u danken voor de impressie die u geeft en uw eh, ja, sterkte wensen eh, met uw beachbar. En ook eh, vanavond met de uitslag van de Griekse verkiezingen. Ingrid Verleun, dank u wel. Hartelijk dank. Het is alweer een oudje 1979 chic met I want your love. Ja, wij gaan naar Gio Lippens van de Ronde van Zwitserland. Laatste voorbereiding voor de Tour zei eigenlijk een Gio, nadat ze ontknoping, hè? Ja, en als de voortekenen niet bedriegen, dan uh, gaan we toch nog wel een aardige tour tegemoet hoor. Zeker ook met de Nederlanders, want die doen goed mee in deze etappe. Doen sowieso goed mee in deze ronde van Zwitserland. Alleen die etappe van vorige week, zondag naar Verbier, ja, toen leek het er even op... alsof de mannen eigenlijk uh, met z'n allen de slag hadden gemist. Maar het schijnt allemaal wel mee te vallen. Die aanval dus van Steven Kruiswijk in het gezelschap van Matthias Frank. De Zwitser in het gezelschap ook van Kieserlowski en Chris Anker lijkt overigens te gaan stranden, want uh, die achter de volgende groep met daarin de gele trui komt steeds dichterbij. Hij had dus 1 minuut en 1 seconde achterstand. Kruiswijk op uh, Rui Costa. En hij uh, heeft maximaal 35 seconden kunnen terugpakken. Maar nu is het toch alweer teruglopen. Ik denk dat het een seconde of 15 is. Hooguit. Terwijl de kop van de wedstrijd nog 3 kilometer te gaan is. De kop van de wedstrijd. Twee man nog overgebleven. Kangert, de man uit uh, Estland. En Jeremy Roy, de man uit Frankrijk. Die broederlijk naast elkaar uh, doorrijden. Nu komt Kruiswijk in de... De achtervolging met z'n drie uh, makkers komt hij ook op de top van uh, de laatste klim... die we in deze etappe, die we in deze ronde van Zwitserland uh, hebben gehad. En dan uh, hebben ze nog een kilometer of drie te gaan tot de finish. En dan kijk ik daarachter en zie ik dat de gele trui... ...al het werk moet doen. Alejandro Valverde heeft hard gewerkt voor Rui Costa Zijn een ploeggenoot... ...maar hij moest er zojuist vanaf. En toen was het gebeurd. Nu gaat Levi Leipheimer op de pedalen staan. Leipheimer, 21 seconden achterstand, slechts op de gele trui. Dus als die nog wegrijdt in deze slotfase... ...dan zou hij misschien nog wel eens voor een verrassing kunnen zorgen. Frank Slek staat op 14 seconden. heeft veel krachten verspeeld. Waarschijnlijk in die vlucht van zojuist. In die beklimming van de buitencategorie. Hij is weer teruggepakt, dat weten we... En hij zit nu in die groep met die gele truidrager. Met Robert Geesing daar ook nog bij. De situatie dus, twee kilometer nog voor de twee koplopers. Daarachter die achtervolgende groep. En dan de grote groep, de grote groep voor zover we van groot kunnen spreken. Met nog 10, 15 man. Met daarbij Robert Geesing, met daarbij ook de gele trui. Maar het Voskamp, als je dit zo ziet, het is een... De voorbereidingswedstrijd voor de Tour de France noemen ze bijvoorbeeld zo'n schlek. Maakt hij zich nou heel druk of hij deze ronde wint... of heeft hij zichzelf ook even getest om te kijken hoe gaat het in die berg? Nou ja, het is, het is natuurlijk die, die jongen loopt natuurlijk al een poosje mee. Dus het feit dat hij de vorige klim gaat, dat, dat duidt denk ik op dat hij zichzelf test... in hoe goed hij zich houdt. Het is een lange rit vandaag met, met heel wat bergen... En de vorige klim was een echte kol. En dit is, uh, nou ja, het is wel een kolletje voor ons wel. Maar voor deze mannen stelt hij niet zo heel veel voor. Dus ik denk echt dat hij zich uh, aan het testen is. En uh, dat hij zich uh, goed heeft bevonden nu. En als wij de Nederlanders dan zien. Het drietal. Mollema, Kruiswijk, Geesink. Wordt toch wel weer stiekem steeds meer een beetje van verwacht. Is dat realistisch? Maakt die een indruk dat jij denkt. We hebben wel vaker goed gereden deze kom. Ja goed. We, hebben, we, hebben, we staan er op zich goed voor. Uh, er vallen wat topfavorieten weg. Dus je gaat dan denken. Dan schuiven de Hollanders wel wat door. Maar de Tour is altijd de Tour. En dan komen de mannen die de Dauphiné hebben gereden. En deze mannen die eronder van Zwitserland hebben gereden, die komen samen. En dan komt er nog eens een keer een, uh, allerlei ploegjes met wat sprinters tussendoor fietsen. Dus de Tour is sowieso een andere koers. Conditioneel zijn ze goed, anders zit je op deze klim niet mee. En het feit dat Geesink uh, dat uh, en Kruiswijk in het begin slecht waren, die, kwa die kwamen van de hoogte stage af. Dus het uh, is helemaal goed dat ze in het begin natuurlijk nog niet super zijn. En je ziet ze verbeteren elke dag. Ze zijn vandaag gewoon goed mee. Dus ik heb er alle vertrouwen in. Dat is mooi. Dat is fijn. Als jij het hebt, krijgen wij het ook een beetje meer. Lippens de slotkilometers. 500 meter nog voor de twee mannen aan de leiding voor. Tanel Kangert, de man uit Estland. En Jeremy Roy, de man uit Frankrijk, nu weer naast elkaar. Kangert probeerde zojuist te versnellen. Maar Roy die springt daar dan toch wel weer heel gemakkelijk naartoe. Ze raken elkaar bijna. Ik denk dan meteen aan Bart Voskamp. Ik zal hem niet te veel pesten daarmee. Maar ooit eens een keer van een toerzegen echt volkomen ten onrechte die hem ontnomen werd. Maar goed, nu krijgen we een sprint en ze raken elkaar nou niet meer. Het is Roy daar aan de leiding. Hij probeert het sprintje te winnen... Voor... Kangert, maar Kangert komt er overheen en Kangert gaat deze etappe winnen. Dat weten we dan in ieder geval. De Rit in de ronde van Zwitserland is voor een man uit Estland. En voor Kangert, Jeremy Roy wordt tweede. En nu gaat de klok lopen. Nou wordt het interessant. Gaan we eens even kijken wat erachter zit. Montaguti moet daar nog aankomen. Die moet toch de derde man gaan worden. Maar wij zijn veel meer geïnteresseerd in wat erachter gaat gebeuren. Ik kijk naar Steven Kruiswijk. Ik zie daar een mannetje daar in de vechten aankomen. Een mannetje in een wit pakje. Het zou wel eens een keer... Roach kunnen zijn die het daar probeert. Montagouti komt nu over de streep, even kijken wat zijn achterstand is. De klok loopt nog, dan komt hij over de streep met 31 seconden achterstand... op de leider, op de winnaar van deze etappe, op Tanel Kangert. En dan gaan we kijken naar het sprintje van de achtervolgers. De eerste drie mannen zijn binnen. Ik zie Anker Seurissen daar op kop rijden. Hij rijdt daar op kop voor Kieserlovski. Dan zien we Kruiswijk in het derde wiel zitten... en daar achteraan Matthias Frank, de man die... In de rode truit rijdt. Omdat hij de beste Zwitser is in deze ronde van Zwitserland. Jawel, het telt allemaal mee. Zelfs daar is een trui voor. En dan kijk ik daarachter en zie ik de achtervolgende groep. Met daarin de gele trui zie ik daar aankomen. Een demarage daar in die achtervolgende groep. We zien het van boven. We kunnen helaas niet van dichtbij bekijken wie daar probeert weg te springen. Het is ook moeilijk te zien met de bomen. Maar dan maar eens benieuwd wie daar wegspringt. Is het Mol? Nee, het is Nieuwe die daar probeert weg te rijden uit die achtervolgende groep. Dan kijk ik naar Roach, dan Robert Geesink, dan Frank Slek. En de gele trui zit gewoon prins heerlijk daar in het wiel. Zijn trui wordt niet bedreigd. Het gaat niet gebeuren. Rui Costa gaat gewoon hier de ronde van Zwitserland winnen. We krijgen wel nog het sportje om de vierde plaats. Een ereplaats. Kieselowski daar voor Kruiswijk. Voor Frank. Het is Kieselowski die dat sprintje gaat winnen. Kruiswijk dringt niet meer aan. Hij wordt vijfde. Dan zien we daar de man in de rode trui, Matthias Frank, erachter komen. En ook de gele trui... is. Binnen. Rui Costa wint de ronde van Zwitserland. Het is wel een mooi geprobeerd van Steven Kruiswijk. Hij heeft het dapper gedaan. Maar deze man hier in de gele trui die gaat de gele trui ook straks dragen. Hij weet zeker dat hij die voorsprong van 14 seconden verdedigd heeft. Hij heeft aanvallen gehad van met name Frank Slek en van Steven Kruiswijk. Maar hij heeft stand gehouden. Mooi voor die Portugees Die als eerste Portugees in de geschiedenis de ronde van Zwitserland wint. Mooie omhelzing ook met Frank Slek. Die heeft zich in elk geval even laten zien voor de Tour de France, want daar moet het allemaal gaan gebeuren. En dit is mooi. We zien Alejandro Valverde klappend over de streep komen met achterstand... ...maar hij weet dat zijn ploeggenoot de Ronde van Zwitserland heeft gewonnen. Maar het volkskamp nog even, die Rui Costa. Uh, uh, als je de Ronde van Zwitserland wint, uh, dan sta je automatisch in een soort rijtje of zo. Moeten we die serieus uh, meenemen? Richting, nou, ik denk het niet. Nee, ik denk hè? dat we toch weer op de geëikte namen zullen uitkomen die, uh, die straks gaan meedoen. Maar uh, ja, wij, wij, wij Nederlanders staan er in ieder geval, denk ik, uh, heel goed voor uh, voor de Tour. Uh, iedereen heeft natuurlijk Wiggins natuurlijk heel goed staan. Die piekt drie keer dit moment en de Staten drie keer. 100 kilometer uh, tijdrit in de Ronde van Frankrijk als uh, specialist tijdrijden. En kan goed aanklampen. Dus ze moeten hem daarna eerst nog afrijden al die tijdritkilometers. Dus uh, ja, ik, ik gok toch op Wiggins. Wiggins. Evans. Een goede tijdrit. Die zal dan wegens af en toe eraf moet rijden, berg op, dus wordt een spannende tour. Maar Nederland heeft 13 rustige nachten richting de tour, wat jou betreft. Jawel, ze staan er goed voor en er zijn er een aantal die zijn nog gaan het verbeteren. Dus. Oké, okay, dank voor dit moment, Bart Voskamp. Doen we het vanavond voor de laatste keer, dit EK. Vlak voor dat cruciale duel met Portugal. Zingen over ons Duitse bloed en het eren van de koning van Hispanje. Verslaggeefster Astrid Nauta onderzocht de herkomst van het Nederlandse volkslied... met muziekwetenschapper Louis Grijp. tijd dat het gemaakt is, in de 80-jarige Oorlog. Dus een heel vrolijk nummer eh, waarmee de Nederlandse soldaten, de Spanjaarden, de stuipen op het lijf joegen en zichzelf met name ook veel moed in, uh, in zongen. was dus echt een strijdlied, hè? Uh, op voor de prins van Oranje. En het is eigenlijk... Evenlang is het zo'n vrolijk lied gebleven, tot in de 19e eeuw zakte het een beetje, uh, uh, werd het eigenlijk overvleugeld door een ander volkslied, uh, wie in Nederlands bloed door daderen vloeit. Um, dus dan had het wel eens concurrentie. In zijn begin is het weer. Klonter. Um, wie in Nederlands bloed door daderen vloeit van vreemde besmetten vre vrijheid. Tamelijk vreselijk lied van Tollens. Um, maar op een gegeven moment is het Wilhelmus teruggekomen. heeft een comeback gemaakt uh, in de tweede helft 19e eeuw... dankzij Duitsland. Want de Duitse keizer, Wieram II... die vond het Wilhelmus een prachtig lied... omdat het de, zeg maar de Romaanse erfvijand uh, uh, Morris leerde. En die heeft het Wilhelmus gepropageerd in Duitsland. En... Uh, werd op een gegeven moment ook een militaire mars. Dus eh, in een van de Pruisische armeemarsjes, zoals dat dan heet... werd het Wilhelmus eh, gebruikt samen met andere liederen, Nederlandse liederen van eh, Adriaan Valerius. En zo trokken de Duitsers de Eerste Wereldoorlog in... op de Nederlandse tonen van het Wilhelmus. tegen Duitsland spelen, dan zingen wij ons uh, Wilhelmus met dank aan de Duitsers. Alleen dat weten wij allemaal al lang niet meer natuurlijk. En via Duitsland is het ook weer in Nederland populair geworden. Mede dankzij koningin Wilhelmina, die het beschouwde als haar, uh, haar lijflied eigenlijk. In 1932 heeft uh, de toenmalige minister-president een, uh, een krabbeltje eronder gezet. Daarmee was het... Uh, officieel geworden, maar dat Wilhelms bestond eigenlijk al in die tijd... Uh, nou, uh, 300 jaar of daaromtrent. Uh, en daarmee is het ook het oudste volkslied ter wereld. gesprek met Van het Hek. Klaaglijn Tol van het Hek, goedemiddag. Hey, goedemiddag. Goedemiddag. Hey, uh, Ronde van Zwitserland, hè? dat is een beetje slecht geregisseerd. Hè? Dat je dan zie uh, je radio te luisteren, ja. op de webcam. En dan is uh, de, de winnaar al over de finish en dan komen jullie nog wel zo'n keer een ja. beetje slecht geregisseerd. Ja, maar kijk, soms hebben we andere onderwerpen. Het zit een beetje vol, het gaat bij de Tour natuurlijk niet gebeuren. Maar de Ronde van Zwitserland, daar moeten we soms wel even kiezen, hè? Hallo, met Ina. Ja? Uh, ja, waarschijnlijk heeft niemand het nog gemerkt, maar het doel staat op de verkeerde plek. V voor onze jongens? We gaan ernaast, of ja. erlangs, of eroverheen. Dus we moeten er we een moeten beetje schuiven... Er moeten een paar komen die dat doel uh, naar, de ah. plaats, naar de goede plaats Ze kunnen... Ze hebben tegenwoordig uh, allemaal van die assistent-scheidsrechters, dus als we die nou vragen een beetje te helpen, hè? Want er staan er genoeg omheen. <laughs> we gaan het doorgeven. Hé, hey, en uh, over Prins Viesel horen we niks... Hallo? Ja? Mag ik wat. Uh, ja, het was, je mocht wat vragen, hè? Ja, vragen, klagen, alles mag. Oké. Okay. Nou, de enige vraag. Jongens, kan je iets meer variatie in de muziek aanbrengen? Iets meer variatie in de muziek. Ja, en met... wat, wat, wat mist u vooral? Nou, dat <gacht> zeg ik. Variatie. Ja, we Nee, meneer, over smaak valt niet te twisten. Oké, maar wel een beetje gevarieerd. Maar het maar, is. Koekoek 1 zang, uh, um, dus ik mis variaties. U wil Koekoek 2 er ook bij hebben? Nee, ik wil Koekoek 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, het is een sportzomer. Helemaal We spelen goed. tegen Russen, Oekraïners, Allemaal Polen, ja, uh... Italianen, Spanjaarden. En wat krijg je met muziek? Allemaal Engelse dreun, Engelse dreun. De oproep is duidelijk, we gaan er wat aan doen. Koekoek 1 koek. tot en met 10 komt erbij. Nee, tot en met 20. Oké, 30, ik toep over. Heel goed, ja, oké. Okay. Ja, okay. ja, hoi. Hey. Ontwikkelingsgeld, gaat dat met de plaatselijke maffia? Ja, ik wil ook weten waar het heen gaat, ons geld zeg maar. Nou, daar hebben we gisteren een hele discussie over gehad, over het ontwikkelingsgeld. Ja, ja, ja ik heb het uh, beleefd. John? Ja. Ik? Uh, ik kom net uit Oekraïne vandaan, uh, op de 9e de Bink vertrok uit Oekraïne. Ja. Maar uh, Kharkov, dat is een hele mooie stad ook, is een hele oude stad. Wat was zelfs voor de Tweede Wereldoorlog, zelfs in de Oekraïne, de hoofdstad. Ja. Kiev. Yes. En dat wordt ook wel eens vergeten. Nou, ik ga vanmiddag eens heel bij de hand zeggen, is dat niet de oude hoofdstad? Dat lijkt me wel mooi, die informatie heeft u bij nu gegeven, dus daar gaan we werk van maken. En uh, verder vind ik het hartstikke leuk. Heerlijk, denkt u nu. Ik heb ook al wat te klagen. Belt u morgen gerust rond de klok van tweeën. Gratis met 0800-1101. In het komende half uur gaan we kijken naar de Franse verkiezingen. Want die zijn natuurlijk ook gewoon uh, gaande. En uh, we gaan ook een mooi verhaal uh, aan u met u doornemen... over Galit Boularoes in 1989. Het eerste Marokkaanse jongetje dat ging spelen... bij de kaaskoppenclub Maasluis. Maar eerst uh, het nieuws. Juri Stubenitsky is aangeschoten. In Californië is Rodney King overleden. De man wiens mishandeling begin jaren 90 leidde tot dagenlange rasserellen in Los Angeles. Rodney King was 47 en werd doodgevonden op de bodem van zijn zwembad. Volgens de politie is er geen sprake van een misdrijf. In het Westerpark in Amsterdam demonstreren koffieshophouders... uit heel Nederland tegen de invoering van de landelijke wietpas. Er zijn zo'n 2000 mensen in het park. Eigenaars van koffieshops vrezen voor minder klanten ontslag voor werknemers en faillissementen. De Europese leiders doen te weinig om de eurocrisis op te lossen. Dat zegt de vertrekkend president van de Wereldbank, Zelik. Hij roept leiders op snel structurele problemen aan te pakken. Hij doet zijn uitspraken aan de vooravond van de G20-top in Mexico. Die top staat grotendeels in het teken van de Europese schuldencrisis. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weer, hier is Gerrit Hiemstra. Het was mooi weer vandaag, nog steeds trouwens, droog, stapelwolken, vooral bij zee veel zon. En ook vanavond en vannacht blijft het droog. Er zijn opklaringen, het koelt af naar 10 tot 14 graden. In de loop van de nacht neemt de bewolking toe op de nadering van een klein lage drukgebied vanuit het zuiden. Rond een uur of zes morgen vroeg bereikt de eerste regen Six Vlaanderen. En morgenochtend breidt het regengebied zich snel over het land uit. Daarbij komen zware buien tot ontwikkeling, waarbij in korte tijd veel regen kan vallen. In het zuidoosten en oosten is ook kans op onweer en zware windstoten. En plaatselijk kan er zo'n 20 à 25 mm regen vallen. Maar waar precies is het op dit moment moeilijk aan te geven. Morgenmiddag trekt de regen naar het noorden weg. En vanuit het zuidwesten klaart het dan mooi op. En vooral aan zee is morgenmiddag flink wat zon. De temperatuur loopt op morgenmiddag naar 17 tot 21 graden. En omdat er morgen een laag drukgebied overtrekt, verandert de wind sterk van richting. ochtends een oostelijke tot zuidoostelijke wind. Als het laag voorbij is, draait de wind naar het westen. De wind is matig tot vrij krachtig, windkracht 3 tot 5. Na morgen blijft het echt Nederlands zomerweer. Dinsdag is het droog, met weinig wind en veel zon is het dan aangenaam. Vanaf woensdag neemt de kans op buien weer toe. Het blijft wel ongeveer 20 graden. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Drie minuten over half zes, de tweede ronde van de parlementsverkiezingen vandaag in Frankrijk. Belangrijk voor president Hollande, want die hoopt een meerderheid te kunnen behalen in het Franse parlement. Peilingen wijzen op een linkse meerderheid, maar de vraag is of de Parti Socialist van Hollande in zijn eentje die meerderheid haalt. Of dat er samengewerkt moet worden met andere linkse partijen. Correspondent Ron Linker bezocht in Parijs een stembureau posters van de overgebleven kandidaten hangen hier op grote metalen borden bij de ingang van dit stembureau. Vorige week ging hier een stuk of tien panelen. Het zijn er nu nog maar twee. Sandrine Mazetier van de Parti Socialiste is hier de grote favoriet. En haar tegenstander is Charles Beek-Beder van de UMP. De mevrouw heeft inmiddels gestemd. Waarom bent u komen stemmen? Eh ben, peut-être un monde un peu plus propre, peut-être. Un monde. Plus... Un peu plus propre, oui. Et propre, je wil dire au sens éthique. Een schonere wereld, met name als het gaat om de ethiek. In Frankrijk is het geheim kiesrecht en over het algemeen geven Fransen dus niet graag prijs op wie ze gestemd hebben. Maar uit de antwoorden kun je soms opmaken naar wie hun voorkeur uitgaat. De slogan bijvoorbeeld van Mazetje hier, waarvan de PS in het bijzonder is... Donnez une majorité au changement. Laten we de verandering een meerderheid geven. Spreekt die slogan u eigenlijk aan... Ik denk, ja, het is een heel praktisch en redelijk ingevoerd. Bovendien, als de dingen een beetje diversifieerd zijn, is het misschien ook niet een maal. Maar laten we zeggen, ik geef mijn advies en dan is het... Ja, dat is haar mening. Een meerderheid voor de president is praktischer. Als hij het niet krijgt, hoeft dat ook niet noodzakelijkerwijs slecht te zijn. Maar dat is nou eenmaal mijn mening, zegt ze. Terwijl we zo staan te spreken, draait er een auto de stoep op. Een oudere dame met een stok loopt naar binnen om te stemmen. Ze is net gebracht door haar zoon, want ze staat erop dat ze altijd stemt. Ik j'ai altijd été aan mijn mon devoir de citoyen. malgré mijn jaar. Ik heb 89 Het is een plicht om te stemmen, zegt deze 89-jarige mevrouw. Maar wat is volgens u het belang van deze verkiezingen? Het engeen is niet te tomber in de difficultés van de crisis. En te proberen de Europa en We moeten het land redden, Europa en de euro, zegt ze. Dat is dus niet de slogan van links dat Hollande een meerderheid moet krijgen. Maar op welke partij ze heeft gestemd, dat wil ze niet verklappen. Dat is een secret personeel. Dat wil ik niet dire. Nog geen 400 meter verderop zit een man in een rolstoel. In de stralende zon ziet hij het verkeer en de voetgangers aan zich voorbij trekken. Stemmen, dat doet hij vandaag niet. De, de kandidaten die zich présentent doen er niets uh, voor de populatie... en uh, voor de mensen die zijn in mijn situatie in particular zijn. Dat is de mensen die een beetje boven zijn... en uh, met een situatie die een handicap pour voor mij. Heeft. Hij voelt zich als gehandicapte met beperkte financiële middelen niet vertegenwoordigd door de kandidaten en dus stemt hij niet. Bijna 40% van de geregistreerde kiezers blijft vandaag thuis voor sommigen geldt dat ze verkiezingsmoe zijn na een campagne van anderhalf jaar. En anderen hebben het vertrouwen verloren in de politiek en genieten dus van het mooie weer. Hoewel zegt hij: "Ook als het regende was ik niet gaan stemmen." soleil c'est bien, mais il aurait s'arrêter en Fransen die dat wel willen doen, die kunnen dat nog tot vanavond. Acht uur. We hebben Nederlands kampioen, de handbalsters van Dalfsen. Met grote overmacht won de ploeg ook de tweede wedstrijd van SEW. Het werd 31-19 en dat betekende dat de titel binnen is. Dalfsen was dit seizoen oppermachtig. Verslaggever Richard van der Maan in gesprek met een van de speelsters van de kampioen. Tja, Martine Smeets, wat een enorme ontlading toch weer bij jullie na afloop. De tweede titel op rij. En wat een seizoen voor Dalfsen, zeg. Ja, het is een behoorlijk lang seizoen geweest. En het dan op deze manier afsluiten, dat is echt fantastisch. Het staat ook op mijn shirt hier. Uh, Lees maar eens voor: Bekerwinnaar 2012, Supercupwinnaar 2012 en Landskampioen 2012. Waarom zijn jullie zoveel beter dan de rest? Um, nou, ik denk dat we kwalitatief gewoon hele, individueel hele goede speelsels hebben. En daarbij zijn we ook gewoon een team. En die combinatie werkt gewoon hartstikke goed. Met als basis de uitstekende verdediging. Jullie gooien ook heel veel uitstekende breakouts. Ja, ja, de keepers uh, die gooien echt fantastische breakouts inderdaad. En we werken inderdaad vanuit onze dekking. Uh, die staat heel compact en zolang dat dicht staat, dat, dat scheelt de helft. Zeg maar. Het was eigenlijk een makkie vanmiddag. SCW bood weinig verzet. Het ging tot 6, 6, 7, 7 misschien ging het gelijk op. Maar daarna liepen jullie uh, weg. Ja, dat klopt. In het begin was het, uh, inderdaad ging het gelijk op, doelpunt om doelpunt. Alleen op een gegeven moment ja, merk je dan toch dat bij SCW uh, de, de selectie te smal is. Zeg maar, en dat wij gewoon veel meer doorwisselmogelijkheden hebben. En dat bij ons het niveau gewoon hoog blijft. En er zit nog veel rek in, denk ik. Want het is een vrij jonge ploeg. Uh, een aantal speelsters stopt. Maar ja, jullie blijven denk ik uh, wel de beste van Nederland voorlopig. Nou, ik denk inderdaad, uh, ondanks dat de speels, goede speelsters weggaan... denk ik dat we nog steeds een heel compleet team hebben... waarmee we volgend jaar gewoon weer een goede resultaten gaan halen. Is dit nu een kleine pleister op de wonden? Want jij was er eind mei ook bij toen Nederland het olympisch kwalificatietoernooi speelde. Op één doelpunt na niet gered. Vervolgens twee weken later komt het keiharde nieuws binnen dat Nederland geen EK speelt in eigen land in december. Ja, lijkt me verschrikkelijk. Ja, dat was echt, uh, echt een hele grote domper. In, in eerste instantie inderdaad het uh, olympische spelen wat je mist op één doelpunt. Nou, dan denk je we gaan met z'n allen toewerken naar het EK. En dan hoor je een paar dagen later dat dat ook niet doorgaat. Nou, en dan op deze manier toch nog wel het seizoen afsluiten met je club. Dat is dan nog wel weer uh, dat, dat verzachte wonde inderdaad. Ja, want het Nederlandse vrouwenhandbal ligt daardoor toch wel een beetje op zijn gat nu. Het is, het is een beetje terug bij af. Ja, het is inderdaad. Je hebt nu even niks om naartoe te werken. En uh, ik, ik denk dat dat heel jammer is. Omdat we, omdat we op het uh, kwalificatiezoon ook hebben laten zien dat we gewoon echt heel goed handbal kunnen, kunnen neerzetten. En zeg maar, met het missen van het EK kunnen we die, die lijn niet voortzetten. En dat is erg jammer. En nu? Ja, nu is het... Uh, in juli nog een stage met het Nederlands team en met Dalfsen weer voorbereiden op volgend seizoen. Ja, maar ik bedoel, komt het goed met, met Oranje weer? Hoe zie jij dat de komende maar, jaren? Ja, Ik vind het wel lastig om daar een uitspraak over te doen. Ik, ik wil zelf gewoon um, nog steeds voor het eerstvolgende toernooi gaan. En ik, ik hoop dat de rest van de groep daar ook zo over denkt. Goed, dankjewel. Vanavond feest in Dalfsen. Stadhuis, huldiging, alles erop en eran. Ja, absoluut. Het gaat een groot feestje worden. En wat gaat er gebeuren? Ik geloof dat we inderdaad een huldiging hebben op Stadhuis en daarna een feestje met, uh, met supporters en vrienden, familie uh, in het Drode Hert en Dalsen. En jij houdt wel van een feestje? Ik hou wel van een feestje. Dus als de voetballers verliezen heeft zin in een feestje... kunt u naar het Rode hert in Dallofsen, want daar wordt groot gevierd natuurlijk. Wij gaan het hebben over uh, aan de lijn. Want iedereen hoopt natuurlijk dat Oranje vanavond die kwartfinales nog gaat halen. Maar lukt dat niet, dan vinden een aantal critici... dat Bert van Marwijk uh, weg zou moeten. En zo direct kunt u reageren, want wij hebben daar een stelling uh, van uh, gemaakt... zeg maar, in aan de lijn. En de stelling van vandaag is, als Oranje vanavond verliest... dan moet Bert van Marwijk opstappen. U kunt alvast bellen voor die stelling naar het gratis nummer 0800-1121. We horen graag wat u ervan denkt. Dus bel 0800-1121 om uw mening te geven over de stelling van vanavond. Als Oranje vanavond verliest, dan moet Bert van Marwijk opstappen. En bij de stemmers tot nu toe... Nee, no, niet helemaal 50-50. 56% is het eens, dus je zegt opstappen. 44% zegt nee, blijven. I often walk out of line. You'd be behind in summer. Your voice I hear. Why well, you don't speak somehow Trapped inside forever You always knew how to find me You always did, so one more time please So come on in Got memories of a life I would sing for you in the summer. There's no rhythm in me now. Your love is all that I am after. I can't see no light. grey-white, I wonder So come on in Denny Vera. Boularoes is dit E.K. bankzitter bij Oranje. Met misschien nog maar één kans dat hij wordt ingezet. In 1989 was Ibrahim Khalid Boularus het eerste Marokkaanse jongetje dat ging spelen bij. Je kunt het de Kaaskoppenclub Maasluis noemen. Hij was toen acht jaar. We duiken in zijn verleden met mensen die de Oranje verdediger nog goed herinneren met behulp van oude foto's. Khalid en straat Ken jij ze allemaal nog niet? Is oh, ze dachten nog. Oh ja, ze dachten. Nee. Nou, maar die andere wel. Volgens mij zijn het dezelfde. Een foto van de kampioens-elftal. Uh, ze hadden toen, en dat is nog steeds volgens mij, uh, zeg maar twee competities in één seizoen. Zeg maar een uh, voor de winterstopcompetitie en na de winterstopcompetitie. En in beide keren werden ze kampioen in 1989 en in 1990. Ja, zien ze dat ook op de radio? <laughs> Dit is Galiet. Cool. Een, en uh, ik... een lachenbekje met lekkere donkere oogjes. Hier heb ik nog een foto van heel lang geleden. Maar als ik blijf kijken, dan wordt het weer heden. Nou, ik ben Ellie Wiegman. We zijn hier in Maasluis op het moment bij Excelsior Maasluis, de voetbalvereniging. En uh, we zitten hier lekker in het zonnetje samen met. Mijn naam is Nieke Voogd. Ik ben, uh, denk ik, de eerste trainer geweest van de. Uh... Kalit, Belarus, want daarover gaat het. Ik was de wedstrijdsecretaris van de Fjes, Dus als uh, kleine jongen ja, begon hij uh, bij mij. En wij deden in die periode nog even een kleine tekst, test. Maar dat waren dus drie vrouwen die, dat, die die test afnamen. En toen stroomde die door naar Nico. Want hij was al heel snel... Heel leuk en uh, kon goed voetballen. Dat zag je direct. Maar de, de echte trainer uh, zit hier tegenover me. Dus die kan daar veel meer over vertellen. Een uh, goed lachse jongen. Een beetje een dondersteen. En volgens mij is dat nog steeds wel. Um, en een pingeldoos. Overal op veld te vinden waar de bal was. En, uh, ja, met afstand toch wel uh, stak hij er bovenuit. Ik kan niet zeggen van nou, op dat moment nou, dat wordt een topvoetballer maar. Ik zag wel dat hij goed kon voetballen en dat hij het ook heel leuk vond wel een pingeldoos? Wel ja, een pingeldoos, ja. ja. Maar dat moet ook wel op die leeftijd. Het was het eerste jongetje uh, van een, uh, in dit geval Marokkaanse komaf. En ja, dat, dat viel op. Maar voor mij was het echt de, de bruine schitteroogjes. Van die zwarte, zwarte oogjes had hij. En dat, die schitterde altijd zodra hij maar een bal zag. En ja, hij woonde in de buurt, dus hij was hier gewoon veel. Zijn ouders kan ik me niet zo veel herinneren dat die hier vaak waren. Nee, ik weet wel dat zijn ouders heel slecht Nederlands spraken, tot niet. Dus eh, vaak moest hij het dan vertalen voor zijn ouders. Maar goed, niet dat ze zoveel eh, overleg hadden met zijn ouders. Want hij was echt een jongetje dat, dat ze zelf wel regelde, zijn dingetjes. Maar als zijn vader een keer was en die had een vraagje dan... Eh... Dan moest je het wel even vertalen. Dat kan ik me nog wel herinneren. Ik weet wel dat we moeite hadden met zijn naam. Want iedereen. Ja, Je brak je. Je tong erover. Nadat hij het een paar keer echt goed gezegd had. Want het is die KH, die staat eigenlijk voor een G. Dus ik heb het toen netjes geleerd van een Galit Boularoes. Ja, voor kan je kan het ook op de foto zien. Het zegt de dondersteen. Zo zie, zo zie ik hem nog steeds op de televisie. En uh, als ik hem zie, dan is hij meestal wel op de training. Is hij een beetje aan het lachen. In 1991 uh, organiseerden wij hier een 24-uurs voetbalmarathon. De bedoeling was om zoveel mogelijk geld binnen te halen. Want het gebouw had duidelijk een renovatie nodig. Daardoor konden de elftallen en teams. Die moesten een sponsor inbrengen. En dat werd een hele competitie. Dat is een ongekend succes geworden. Maar er waren enkele wanbetalers. En kijk, ik heb hier het bewijs. Het is niet leuk om te zeggen. Maar hij staat bij de lijst van wanbetalers. Wauw. Wow. <laughs> Ging toch wel een leuk verhaal. Maar dat is allemaal goed gekomen. Galit was uh, een van de laatste die dus met zijn centjes kwam. Maar het is betaald. Ze kijkt naar een heel oude foto. Ja, het is leuk dat hij zo ver gekomen is. Het Stuttgart, ik weet het, transfervrij zelfs, geloof ik. <laughs> maar uh, ja, daarentegen vind ik hem nu een beetje een, een nors uiterlijk hebben. Ja, maar hij heeft ook een hoop meegemaakt.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 Dan komt geluk en is vanzelf naar je toe Hey, genoeg om een klavertje vier. Dagen als deze schaars Dus klagen we niet, niet hier allemaal me goed, de zoeken naar vertier Moven naar een plekje in de vaste kroeg Van de 4, ken de haar via via Zijn we via ook, oh, ik had zoiets van we zien we hoe het loopt, naar nou, wat ik heel ja hm, Laat rond, tijd om te vertrekken Zijn we op weg naar huis, nog een bericht. Slaap plek Slaap lekker ding Want jij is lastig Nog meer jij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 Wat ik zei tegen haar, shit Die dagen daarna met sms gevuld Eén bericht, terugbericht, geen bericht Shit, het is spanning aan het wachten Op het geluid van de... Het zat snor, maar ik wou de vlag niet uithangen. Nee, Leek me verre van het player, dus speelde het op safe Vroeg om mijn eerste date ergens in een pittoresk café. Zo gezegd kwam ze rustig aangewandel Een overduidelijk geval van elegantie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 wat ik zei tegen haar. Die 40 dagen die werden 40 maanden. Waarbij ik elke nacht voor het slapen ga, die zinnen halen. Meer dan duizend keer gezegd, gefluisterd in je oor bij me thuis of in je bed. Ik heb het klavertje van vier tonen, dat niet meer nodig. Geluk, dat maak je jezelf en jij, mijn gelukkig ook Ik ben nog steeds onderweg naar jou, hoe de weg ook loopt. Ik weet alleen dat de weg met jou lekker loopt. Echt, dat gevoel van die avond in de kroeg is hetzelfde. Nog sterker nog, nog sterker sinds april de helft. Vanaf die laatste ronde zijn we jaren verder. En ik zeg nog steeds elke nacht. Slaap lekker.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 Fantastisch toch Nou, die klare tom van een half uur geleden over variatie in de muziek. Ja. Die wordt echt op zijn wenken bediend met dit nummer Slaap Lekker van Eva de Roveren. En natuurlijk was dit die bewerking daarvan met rapper Diggy Dex. We gaan het even hebben over atletiek, dat is ook Nederlands Want zonder echt te exceleren veroverde Erik KD zijn tweede Nederlandse titel bij Discus Werpen. Afwezig was de lichtgebleceerde titelverdediger Rutger Smit. Daardoor was de wedstrijd wel enigszins gedevalueerd. En ook al omdat KD verzekerd is van deelname aan de grote toernooien. Dus vroeg Floris van Horenham hoe blij hij nou eigenlijk is met deze titel. Ja, niet zo blij. Hij ja, kan nog wel lachen natuurlijk. Maar uh, ja, kijk, een titel is een titel. Maar ik had gewoon gehoopt dat ik samen met uh, Rutger Smit erom kon strijden. Dat was helaas niet het geval. Mis jij hem op zo'n moment? Ja, kijk, natuurlijk. Uh, ik was gewoon te veel met andere dingen bezig. en Ik, ik voelde niet te druk. en uh, ja, Ik had niet het gevoel dat ik een belangrijke wedstrijd aan het werpen is, was. Terwijl dat op zich een NK gewoon moet zijn. En uh, ja, Op het einde probeerde ik me nog op te jutten door te denken... Van, ja, wat is er nou voor resultaat? 3 6, 6, weet je wel. Probeer gewoon weer richting de 5-6 terug te komen. Maar uh, ja, het lukte niet. Je had die fantastische worp eerder dit jaar in Horen. Is dat dan iets wat toch als een soort ballast om je nek hangt? Oh, nee, nee, dat absoluut niet. Nee. Nee, de, uh, de laatste tijd uh, liep het de trainingen niet al te best. Uh, net voor Leiden, ik had wel last van de hooikoorts, dus ik voelde me wat uh, minder energiek. Maar uh, het begint gewoon weer langzaam aan terug te komen. Kijk, we hebben wat harder getraind. Ik bedoel, ik kan niet heel de zomerseizoen niks doen, dus ik moet ook weer getraind worden. En dan, dat, ja... Heeft ze ja, dat is hij gewoon in de resultaten terug, weet je wel. Dat is gewoon, uh, wordt gewoon minder ver geworpen. Maar vandaag had ik geen worpen waarvan ik dacht van oké, okay, dat is een goede worp. En dan had ik andere NK's toen ik 63 keer bel. Maar ga je dan als werper te veel nadenken? Ja, ik zat meer te denken met alles eromheen. Uh, ik zat heel te met mijn vinger te klooien, want die had ik de laatste training opengehaald. Dus ik zat heel te met tape. Toen brak mijn tape tijdens één worp als op zijn goede worp. Ja, die flabberde weg en daarna had ik geen grip. En ja, ik was er te veel daarmee bezig. Maar is het toch een prettige periode van jou? Dat je gewoon weet, van ik heb alle limieten gehaald. Uh, ja. ik, ik kan redelijk ontspannen mijn wedstrijden doen. Ja, dat zeker. En, uh, je, kijk, je kan ook kiezen om gewoon om te gaan trainen. Kijk, als ik die limiet nog moest najagen, dan had ik die, dat trainingsblok niet gehad. En dat trainingsblok gaat mij helpen om dadelijk weer verder te werpen. En uh, ja, daar moet ik gewoon op vertrouwen. En, uh, ik moet me niet gek laten maken, omdat ik uh, even een paar wedstrijden wat minder werp. Ja, het is nog een ruim een maand. Dan gebeurt er iets in Engeland. Hoe is jouw opbouw in die periode? Ja, kijk, daarom hebben we nu ook al wat meer getraind. Ik bedoel, het zwaardere werk is eigenlijk nu achter de rug en nu is gewoon zorgen dat ik, dat ik het gevoel echt goed terugkrijg in die techniek en dat ik stabiele werp en dat ik ook weer echt die, die, die explosiviteit krijg. Nu zie je gewoon, ja, ik draai wel, ik werp hem wel af. Maar het is niet dat ik daar op springen sta en het ding echt weglanceer. Maar dat er tussendoor dan een uh, Europees kampioenschap uh, zit, is dat prettig voor jou? Of vind je dat juist uh, vervelend? Nee, ik vind het eigenlijk wel prettig. Ik bedoel, uh, het is gewoon een wedstrijd van hoog niveau. De wereldtop is voornamelijk Europees. En uh, ja, het is gewoon een goede generale. Het is een uh, goede generale voor de Olympische Spelen, maar het is ook een moment om te laten zien wat je echt kan. RKD vertelde het allemaal aan Floris van Horen. Die zei, over een maand is er iets in Engeland. Dat zij dus de Olympische Spelen. Wat een heerlijk idee dat de sportzover tot en met de laatste dag van de Olympische Spelen... gewoon doorgaat. Op deze zender Radio 1. En onze collega's op de redactie hebben de handen vol... aan het beantwoorden van de telefoontjes die binnenkomen... naar aanleiding van de stelling die we na half zeven gaan bespreken. Die stelling, misschien is dat wel de verklaring voor het vele bellen. Die is, als Oranje vanavond verliest... dan moet Bert van Marwijk opstappen. U kunt bellen met 0800-1121. Of gaan op onze site, radio1.nl. En uh, we gaan ook nog maar zeggen dat het nog twee uur en drie kwartier is. Dan gaan we voetballen Nederland tegen Portugal. En we volgen natuurlijk ook Denemarken tegen Duitsland. Want alles heeft invloed op alles in een pool... waarin iedereen nog door kan. Althans, bij de aanvang van de wedstrijd. Klamme handjes in de studio van Radio 1 Sports Summer. In de Radio 1 Sportzomer. Ik heb niks meer op mijn zolder liggen ook niet meer in mijn kas. Ik neem je mee. Luister elke dag, s ochtends, rond tien voor half elf. Als mijn marktplaats roept, dan loopt mijn huis leeg. Ik neem je mee. Ey, ey, ey, ey, ey. Oh, Helmus van zon, we ben ik? Van Duitse Blond. De Oranje Soap. Over twintig jaar speel ik ook Nederland en dan win ik dik. Luister elke dag, ochtends, rond tien voor half elf. Welkom in Sterrenwijk. De volgende boodschap is niet bedoeld voor mensen waarvoor deze niet bedoeld is. E-matching, dat is online dating alleen voor hoger opgeleiden. E-matching.nl, durft u het aan?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 Wil je beter leren coachen? Welkom bij de Alba Academie. Daar leer je van professionals met een tien voor kwaliteit. Kijk maar op alba-academie.nl. Bent u IT'er of computergebruiker en zoekt u boeken voor vak, opleiding of hobby? Computerboek heeft 8.000 titels op voorraad. Computerboek.nl, compleet en snel. Dit is Radio 1.